In Brazilië is ophef over opnames van een kabinetsvergadering die zijn vrijgegeven door het Hoge Rechtshof. Te zien is dat een woedende president Bolsonaro zegt dat hij niet laat gebeuren dat zijn familie wordt genaaid. Bolsonaro is boos dat zijn zoons in verband worden gebracht met corruptie en het verspreiden van valse informatie. Hij ontsloeg kort na de vergadering het hoofd van de federale politie. De Britse Labour-partij wil weten of de topadviseur van premier Johnson de lockdownregels heeft overtreden. Dominic Cummings reisde eind maart vanuit Londen 400 kilometer naar zijn ouders, terwijl hij thuis had moeten blijven omdat hij verschijnselen van corona vertoonde. Labour vindt het niet uit te leggen dat de Britten zich aan de regels moeten houden, terwijl de adviseur van de premier zijn gang gaat.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 en wat je natuurlijk ook ziet is dat de horeca, de Emma Coffeeshop, ook gesloten is. Ja, het is een rare wereld. Het is niet leuk. Maar ondanks alles draaien wij nog, ik kan niet zeggen goed, want we hebben echt wel een enorme klap naar beneden gemaakt. Maar we draaien nog. Als je nu kijkt naar onze collega's van de horeca, die hebben heel andere problemen nog dan mee. Ja.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 Overheid dacht, ja, we willen de terug op de supermarkten niet te groot. We willen dat zoveel mogelijk spijt. En dan zoeken ze even niet de landelijke dekking hebben. Nou, hé, wij hebben natuurlijk honderden zaken in Nederland met zoals supermarkten. Dus dan speel je die rol uh, mee. Ja. En wij mochten uh, dus, uh, nou, zeg ik nog, wij werden gevraagd om open te blijven. Wij moesten eigenlijk open blijven. En uh, het gevolg daarvan was ook dat mijn personeel, althans het personeel van de HEMA, mocht dan gebruik maken van die kinderopvangregeling.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 Uh, de wacht tot 30. Uh, maar de wereld is wel apart. Want dan moet dus een soort hostus. Een van mijn medewerkers gaat dan daar staan. En die gaat dan een tafel aanwijzen. Ja, het is net of je uh, gereserveerd bent met een restaurant. Het is natuurlijk allemaal wel een beetje, beetje wennen. Ja. Maar, maar we gaan dus uh, 28 plaatsen creëren. En dan gaan we op uh, ja, minder dan half kracht toch weer draaien. toch weer koffie uh, met gebak verkopen. Wat we natuurlijk altijd hebben gedaan.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 Voor de, dus dan kunnen ze kunnen zich altijd blijven melden. Of, Heel goed. Of, ja, misschien kunnen we er eens leuks van maken, want ja, ik ja. wil uh, die stap te maken, want ik denk dat je daar wel. We bestaan natuurlijk ook nog eens 50 jaar, hè? Oh ja! De, wij noemen het overigens tegenwoordig de C-crisis, want we zijn een beetje het woord zo zat dat we het nu maar de C-crisis noemen. Vind ik ook goed hoor, die afkorting. Om het woord niet meer te zeggen, want ik kan het woord eigenlijk niet meer horen. <lacht> ik zag er uh, op, geen weinig van. Ja.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 zonder uitzondering, van mij zouden ze een gele kaart krijgen als ik die zou geven. En zeggen: jongens, hoe haal je het in het hoofd? En natuurlijk heb ik het links en rechts allemaal wel over gelezen. Maar om het zo op te blazen, dan uh, kun je niet anders dan de indruk uh, krijgen... dat er toch nog uh, verborgen agenda kun je achter zitten, behalve die weg. Hè? En, uh, maar als je nou in deze situatie, waarbij uh, de ondernemer Zandvoort echt... Uh, echt uh, je ziet hoe kwetsbaar wij zijn, hè, Zandvoort. Dus ik hoop dat dit ook nooit meer gebeurt.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 Die zou zomaar dus helemaal niet zoveel met ons te doen hebben als ze dan met haar eigen grote regio, met Schiphol en alles. Dus, de, weet je, en nu geef je de, als je bestuurder, dus wat nu gebeurt, is de consequentie. Dat is mevrouw uh, de burgemeester van Hofdorp. Uh, die als voorzitter van die veiligheidsregio is natuurlijk niet alleen bepalend, maar zij heeft wel een hele dikke stem. Dus dat betekent dat je dus anderen dan je eigen bestuur, die gaan dingen bepalen volgens de toegangswegen naar Zandvoort. Dus dan kom je in een ma uh, malle situatie dat wij de parkeerplaatsen met, de, met, de, met het bestuur... Hè, we gaan naar de parkeerplaatsen een beetje open doen. Maar dat in Neemsteden staat is gesloten en de parkeerplaatsen zijn dicht. En dat komt door die veiligheidsregio. En dat komt omdat we, ja, als je geen bestuurder meer bent of dat zo gaat als het gaat... dan nemen anderen dat over. En dat is natuurlijk heel dramatisch op dit moment. Ja, want uh, het is inderdaad zo dat, dat, dat er dus...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 Goed, Theo, dank je wel voor je gesprek. Ja, graag, um, graag. Over het 50-jarig bestaan van de HEMA, daar horen wij graag later ja, nog ja, nou ja, zeker ja, iets dan, van. Ik hoop nog een keertje, als het weer kan, uh, in het gezellige uh, studio. Want het is, uh, ja, ik vind ja dit, dit is niet zo leuk. Leuker is het om gewoon face-to-face -face met elkaar te praten ja, en uh, dan uh, ja. de emotie van jou ook te zien. Ja. Dank je wel nou, voor je gesprek en graag, uh, graag tot uh, snel. Uh, we gaan luisteren naar Charles Asnavour... die trouwens uh, uh, op 1 oktober uh, 2018 is gestorven. En die zou gisteren of eergisteren? Ja, gisteren zou die 690 96 690 geworden. geworden zijn. Uh, mes en, MRD's, en, MRD's, en MRD's, my, terwijl Oftewel, mijn glazer. Helemaal met de politiek te maken. Ja, ja precies.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 perdu, corps perdu, perdu j'ai couru, couru, couru, assoiffé, assoiffé obstiné, obstiné Vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait L'abstrait, en sacrifiant ses d'avant Je m'en accuse à présent Mes amis, mes amours, mes emmerdes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 Je donnerai ce que j'ai. Pas ah, tout à fait. Pour retrouver l'aime Mes amis. Mes amours. Mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont, sont vraiment haut bon Très haut placées. Décorées. Très décorées. Influentes. Très influentes. donnant, Très donnant, Des gens bien. Het bien, ils sont sérieux trop, sérieux, trop sérieux, mais près de tout toch, toch, j'ai toujours le, le, regret. le regret mes amis mes amours mes toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch, toch,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 Want het zou, het is slecht voor de rijders en de, voor de, voor het publiek en het alleen maar te woningbouw en het veroorzaakt geluid in de, noem maar op. Was, was dat uh, de, de, partij de, de, de, de partij van de arbeid die daar toen uh, tegen was? Dat is de Partij van de arbeid D66 vooral uh, de inspraak nu hè, de voorlopige. Oh de ja. ja. Ja ja, ja. En, uh, nou,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 in het begin heette het Mabondplant. Toen was het Vendorado. Hè? Al, uh, zat, uh, vrouw Medreven zat er toen al. Ja, er zijn heel wat namen gepasseerd al daar uh, voor dat park. Het ja, ja, is tegenwoordig. Nou, dat kon eigenlijk alleen maar je realiseren. Als je het circuit in elkaar schoof... en dat, door de ruimte die zou ontstaan... zou je dat recreatiepark kunnen hebben. Nou, met heel veel trammeland en moeite... is dat ook eindelijk gelukt. Ja. Ik weet nog dat ik een in Briesgeland...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 in de keuken de kraan lekt. Dan ga je toch niet de keuken verbouwen? Want ik, ik zie dat er nou weer een informateur moet komen om wel een college weer te vernieuwen. Ja. Ik, ja het is zo'n onbeduidend conflict. Dan moet je op een praktische manier uit zien te komen. Ja. Nou, hè, spreek van tevoren af. We huren een advocaat. Moet je niet de huisadvocaat? Nee, die een, heeft hem. En die zegt <lacht> <Ja, minister, lacht> ja, wat moet het advies zijn? Ja, ja, ja. ja. Echt een gerenommeerd advocatenkantoor echt in alle objectiviteit. zegt, nou jongens.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 Dat is mijn mening. Nee, maar goed. Ik, ik denk dat uh, het, het idee wat jij oppert van... zet er een advocaat komt kijken of dat dit rechtmatig is ja. gebeurd... dat lijkt me een, een strak plan. natuurlijk dus, uh, gaat dat toch niet meteen in elke college gaan formeren. Nee. nee, maar het is net alsof iedereen ze gelijk wil hebben... en daardoor gewoon zijn hakken, in dat zand gooit... en roept van nou, dan, uh, dan kappen we ermee... en dan gooien we door de, de knuppel in het hoenderhok...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 Morgen, Wouter van der Vecht. Hallo? Nee. Ik denk dat. Oh, je bent er. Ik, ik zit nog steeds te luisteren. Oh, je bent oh, je met Frits? Ja. Frits, uh, zou je zo vriendelijk willen zijn om uh, uh, je af te melden van ja, deze ja, lijn? Ja, ik, ik ik had het ook gevraagd, maar ik kreeg geen antwoord. Goed, oh, ik, ik, ik klap nou mijn telefoontje dicht. Goed? Is ja. goed, fijne dag. Goeien. Nou, dat gaan we nog even proberen. We gaan even proberen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 Ik geloof dat het gelukkig is dat ik Wouter van de Vecht op de telefoon heb. Nou, Komt we dat? gaan het proberen. Wouter. Hallo? Nog ik, een? Uh, ik ben er. Jij bent er. Goedemorgen, ja. Wouter ja, van de Vecht. We zijn er. Het is, ja, het is, gelukt. Het is gelukt. Goed, um, ja. Teamsport uh, Service Zandvoort. Ik denk dat jullie wel een klus hebben. Uh, het was uh, druk de afgelopen uh, weken, inderdaad. Ja.